5 uur, dit is Radio 1 met Tim Overdik. En met straks in het NWS Radio 1-journaal Mark Chavan over de bondgenootschappen van de Verenigde Staten... en schaatser Jochem Uitenhagen over het vertrek van Doukle Terpstra bij de KNSB. Ook hij had het vertrouwen in hem verloren. Hier is het NWS-journaal met Ewout de Jong. Journalisten van de BBC zijn in het noorden van Syrië getuige geweest van de nasleep van een gruwelijk incident bij een school... Ze filmden groot aantal tieners die waren geraakt door een brandbom. Er vielen volgens de Britten meer dan tien doden. Vele anderen raakten ernstig gewond. Ooggetuigen vertelden dat een gevechtsvliegtuig een voorwerp afwierp op een schoolplein. Daarna was er een kleine explosie die werd gevolgd door kolommen van vuur en rook. What happened here almost defies words? The end of the school day a playground full of teenagers and an incendiary bomb. That killed over 10 pupils and left many more writhing in agony. De Britten hebben tientallen kinderen met ernstige brandwonden gezien. De wonden lijken op wonden die ontstaan door napalm. Dat is een soort stroperige benzine die zich hecht aan de huid en diepe brandwonden veroorzaakt. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry had vandaag een persconferentie. Die is al twee keer uitgesteld. Het laatste tijdstip dat is genoemd is half zeven Nederlandse tijd. Over de inhoud is niets bekendgemaakt. Maar correspondent Wessel de Jong denkt dat Kerry met meer concrete bewijzen komt... dat het regime van president Assad achter de aanval in Damascus zit... waarbij waarschijnlijk gifgas is gebruikt. Hij zou komen met opnames van Syrische militairen... die eh, na de aanval praten over de resultaten van die aanval. Nou, Die bewijzen heeft hij gisteravond al aan congresleden overlegd. Vanuit het Witte Huis is toen zo'n beetje anderhalf uur gebeld... met congresleiders om ze te van overtuigen van de noodzaak van zo'n aanval. Nederland gaat excuses aanbieden voor executies... die zijn uitgevoerd door Nederlandse militairen... tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië. Begin deze maand trof Nederland nog een schikking met tien weduwen... op Sulawesi, van wie de mannen waren geëxecuteerd. Daarbij werd er ook besloten tot openbare excuses in hun zaak. Het kabinet heeft nu besloten tot een algemene spijtbetuiging... die op 12 september in Jakarta wordt uitgesproken. Premier Rutte. Waar het hier specifiek over gaat is niet die situatie in de politicianele acties. Hier gaat het over uh, de verschrikkelijke gebeurtenissen in een aantal hele specifieke gevallen... waarbij sprake is van uh, standrechtelijke executies. En daar zijn nu ook uh, uitspraken over gedaan, uh, gerechtelijke uitspraken. En die nopen ons tot de conclusie dat het verstandig is om uh, gelijke gevallen ook gelijk te behandelen. Vloerisolatie met puurschuim is niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat concludeert het onderzoeksinstituut TNO na onderzoek in 17 huizen. De bewoners hadden gezondheidsklachten zoals geïrriteerde huid en ogen, hoofdpijn, benaaldheid en duizelingen. Ze vermoeden dat de klachten werden veroorzaakt door de isolatie met puur. TNO heeft in de woningen wel stoffen gemeten die uit het schuim komen, maar in zulke kleine hoeveelheden dat ze niet gevaarlijk zijn. Als de vloerisolatie op de juiste manier is aangebracht... is de kans op gezondheidsproblemen klein, zegt TNO. De woningbouwcorporaties accepteren dat ze een verhuurdersheffing moeten gaan betalen. Ze hebben met minister Blok een akkoord gesloten over investeringen in de bouw. Er zijn nog onder meer afspraken gemaakt over extra geld voor de sector. Het gaat om 400 miljoen euro uit het energieakkoord. en De corporaties krijgen een btw-voordeel van 60 miljoen. Eerder verzette Edes zich vel tegen de heffing. In de overeenkomst staat onder meer ook dat de corporaties teruggaan naar hun kerntaken. Minister Blok is erg blij met de afspraken. We hebben elkaar gevonden in goede afspraken over... er wordt weer gebouwd, dat is goed voor de huurder, goed voor de werkgelegenheid. En we begaven we de strijdbel. Het weer, van tijd tot tijd nog zon. In het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond is het droog. Vannacht toenemende bewolking. Morgenochtend bewolkt met buien. Daarna weer wat zon, maar ook een koele noordwestenwind. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen zondag droog en nog ietsje frisser. Dan de verkeersinformatie van dit moment bij de ANWB Wijnandswaan. De meeste vertraging zien we nu op de wegen bij Amsterdam en Utrecht. Het is langzaam rijden op de A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam. En bij Rotterdam zien we vooral veel dagelijkse files. Soms ook behoorlijk lang, zeker die op de A15. Wat opvalt is de, de langste file van dit moment. Die staat op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Naarden en Eembrugge, 13 kilometer... Er is een ongeluk gebeurd op de A2 Den Bos richting Utrecht bij Knopendijl. De rechte is dicht, levert Fiede op vanaf Knopend Empel bij Den Bos. 11 kilometer. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, voor Maastricht 6 kilometer, half uurtje verdraging. De A12 van Utrecht naar Den Haag er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Gouwen. Er staat 8 kilometer Fiede vanaf Bodegraven, Bij knooppunt Gouwen zijn drie rijstroken dicht. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam over de A2. En de N9, Den Helder, richting Alkmaar... daar staat file tussen Schorrel en Bergen 3 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Zweden kijken graag vooruit. U herkent het vast. U wilt achteruit wegrijden op een volle parkeerplaats... maar hebt weinig overzicht. Daarom is de Volvo V40 leverbaar met Cross Traffic Alert. Een innovatie waarbij radarsensoren aankomend verkeer spotten... nog voordat u het kunt zien.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 7 over vijf, goedemiddag. Niks aan de hand, zei Doekle Terpstra eerder deze week. Hij had het vertrouwen als voorzitter van de Schaatsbond. Ik mag blijven, daar ben ik ongelooflijk trots op. En uh, ik mag ook nog blijven op basis van unanimiteit. Dus er is wel eenduidigheid over wat we moeten gaan doen met het ASB. En ik vind dat super. Zo super bleek het niet te zijn. Vanmiddag hield de voorzitter het voor gezien. Na hevige kritiek van schaatser Sven Kramer. Straks oud uit Jochem Uitehagen over de man die het stempel in competentie kreeg. We gaan eerst naar Den Haag, waar Syrië het gesprek van de dag is. Maar desondanks wil premier Rutte niet zeggen of andere landen... bewijsmateriaal over de gifgasaanvallen in Syrië met ons land delen. Nou, de situatie is natuurlijk dat als je nu kijkt naar de landen die... Eh, laten we zeggen, de afgelopen week eh, zeiden dat zij vonden... dat er snel actie moest worden genomen. Amerika, eh, Groot-Brittannië tot gisteren, eh, maar ook Frankrijk, eh, Turkije. Eh, is het logisch dat wij natuurlijk ook vragen aan die landen... Eh, u vindt dat dit en dat moet gebeuren... Laat ons dan ook het materiaal zien. En gebeurt er dan ook? Ja, daar kan ik helaas u niks over zeggen. Uh, want dat is echt in de vertrouwelijkheid van de contacten tussen die landen. Uh, uh, feit is dat wij in ieder geval niet kunnen melden aan u of aan de Tweede Kamer gisteren... Uh, dat wij overtuigend bewijs nu aan handen hebben... waaruit zou blijken dat het regime... dat er a, die gifgasaanval in die vorm heeft plaatsgevonden. Alles lijkt er natuurlijk op als je de beelden ziet. Maar dat moet nu worden vastgesteld door de VN-inspecteurs. Maar uiteraard wijst alles in een bepaalde richting. Maar belangrijk daarna ook de vraag, zit het regime van Assad erachter? Nou, daar hebben we op dit moment geen uh, onomstotelijke aanwijzingen voor. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken zegt altijd, het moet verifieerbaar zijn. Dus dan neem ik aan dat het dus ook wel in, in de openbaarheid komt. Op zijn minst misschien besproken wordt in vertrouwelijkheid met Kamerleden. Tot op heden heb ik nog niks gezien of gehoord dat iemand ergens ook maar kennis van heeft. Ja, ik, ik kan nu... Niet zeggen wat wij wel of niet gedeeld krijgen van uh, bondgenoten. Wat ik wil welke... dat er iets gedeeld wordt. Dat in het begin. Dat kan ik ook niet zeggen, want dat bevindt zich ook in een vertrouwelijke contacten tussen veiligheidsdiensten en regeringen. zei de premier tegen Joost Vullings, juist inderdaad, ik begrijp het toch niet helemaal. Wordt er nou informatie gedeeld of niet? Ja, dat is een, dat is een hele goede vraag. Die, die vraag werd gisteren ook gesteld aan minister Hennis Plasgaard van Defensie. En die verschoot toen wel een beetje van kleur en zei dat het een goede vraag was. Dus ik heb het gevoel dat er niet echt heel veel informatie wordt gedeeld. Gisteren is er mij in het Britse parlement. Drie A4'tjes uh, zijn er openbaar gemaakt. Daar waren in ieder geval de parlementariërs in Engeland... niet erg van onder de indruk. Dus ik heb ook het idee dat er überhaupt weinig informatie is om te delen. Vandaar dat de premier ook zegt van... we hebben eigenlijk nog geen, geen 100% bewijs. Maar ik heb ook dus niet de indruk dat er heel veel informatie... in die telefoongesprekken, die er wel plaatsvinden... Ja, dat er veel informatie gedeeld wordt. Maar de verwachting is wel, dat die gaat komen als uh, Timmermans... de minister van Buitenlandse Zaken met Kerry gaat spreken... zijn ja. ambtenoot in Amerika. Ja, dat is natuurlijk altijd wel de hoop. De andere kant, de VN-inspecteurs zijn nog bezig uh, tot en met morgen. Dus ik, ik denk dat het daarop wachten is... wat, wat de inspecteurs terugbrengen uit, uh, uit Damascus. Dat zijn de VN-wapeninspecteurs die gaan morgen weg. Het wachten is vandaag op John Kerry... de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... die zo rond half zeven Nederlandse tijd een presentatie gaat geven. En dat moet ook wel, nadat duidelijk is geworden gisteravond... dat de Britten niet meer meedoen aan een eventueel militair ingrijpen in Syrië. Dat betekent dat de Amerikanen op zoek moeten naar nieuwe bondgenoten... en nog meer naar politieke steun in eigen huis. Frankrijk heeft bij monden van president Hollande vandaag nog eens bevestigd... dat het nog steeds vierkant achter president Obama staat. Markje van, goedemiddag. Goedemiddag. Politiek commentator van NRC Handelsblad. Correspondent geweest in Londen, in Parijs en Washington. Komt dat goed uit? Gaan we het even hebben eerst over de uh, samenwerking die verplan was tussen Washington en Londen. Die uh, Brits-Amerikaanse oorlogsmachine. Is, is na het afhaken van de Brute, Britten nu sprake van een definitieve breuk? Ik denk dat in buitenlandse betrekkingen niks definitief is. En uh, de Britten konden nu niet. Het Lagerhuis heeft de schrik van de grote leugen van Bush en Blair nog te vers in het geheugen. En het was natuurlijk maar een hele krappe nederlaag... die premier Cameron gisteren uh, leed. Maar het was een, uh, een duidelijk signaal dat het lagerhuis... nu niet op de blauwe ogen van uh, zelfs Obama uh, wil meedoen. Uh. ik denk niet dat je kan zeggen dat de Brits-Amerikaanse as... het is toch al een klein asje... want voor de Amerikanen is het ook weer niet zo belangrijk... Maar je kan niet zeggen dat die as voortaan voorbij is. Want het is een nee, een tijdelijk nee. Want volgende week zou de situatie anders kunnen zijn? Nou, het zit denk ik diep in de, in de Britse opvattingen van hun nationaal belang... en hun buitenlandse betrekkingen ingebakken... dat ze zo graag mogelijk een Atlantische as uh, met de Amerikanen voeren... en dat ze zeg maar, hun idee over hoe volkeren elkaar omgaan met de Amerikanen handhaven. Het is dus niet voor niks dat je in Groot-Brittannië altijd meer het gevoel hebt... dat je in de buurt van Amerika dan in de buurt van de rest van Europa woont. Dan krijgen we nu de situatie dat bijna Frankrijk... die Britse rol zou kunnen gaan overnemen. Dat is toch opmerkelijk? Ja, het, uh, ten eerste is Hollande als president heeft de handen wat meer vrij. Hij hoeft niet eerst naar zijn parlement toe. Het komt hem ook wel heel goed uit omdat hij in het binnenland... Uh, economisch nog helemaal niks heeft om uh, op te wijzen... Dus een tijdje terug het optreden in Mali. Het onderdeel van het uh, Franse Afrika, zoals ze dat in Parijs noemen. Nou, dat is hem goed bevallen. Dat heeft binnenlands nou niet zoveel bonuspunten opgeleverd. Maar het, het, het was internationaal toch een uh, gerespecteerd optreden. Ja, en nu is het weer een kans. En het is voor uh, Hollande wel extra leuk dat de Duitsers niet meedoen. Het is een uh, dierbare Europese bondgenoot die natuurlijk langzamerhand een paar maatjes groter... ...gegroeid is economisch en qua wereldmacht. En dat ze nu ook nog de Britten, die anders zo fijn meevechten, achter zich laten. Dus het, het levert een hoop uh, buitenlandpunten op voor uh, François Hollande. Opmerkelijk toch ook, omdat Frankrijk natuurlijk tien jaar geleden met Irak... ...zo kritisch naar Londen en naar Washington keek. Ja, toen overheerst het gevoel dat ze Bush niet vertrouwden. Uh, nou, dat is voorbij. Uh, Obama, daar staan ze makkelijker tegenover... En zoals ik zei, die andere overwegingen zijn nu gewoon sterker. Maar als we het allemaal even op een rijtje zetten: Londen, Duitsland en nu Frankrijk samen met Washington aan de optrekken is, kun je niet tenminste stellen dat Syrië, um, um, dat het politieke draagplak voor militaire operaties voor Syrië meer en meer aan het verbrokkelen is? Voor Syrië wel. Wat? wat... Het partij speelt uh, Obama is ten eerste dat ook zijn eigen generaals waarschuwen... dat het onhelder is wat je überhaupt moet doen. Nog afgezien van de vraag of er overtuigend bewijs is tegen Assad. Maar welke doelen moet je eigenlijk treffen? En loop je daar niet veel grotere risico's mee dan je nu kan overzien? Maar Bovendien is ook in de binnenlandse Amerikaanse politiek... Stelt toch wel dat de lessen van Bush. Uh, iedereen weet nog hoe Colin Powell met grote, open, overtuigende ogen de Veiligheidsraad een rad voor de ogen heeft gedraaid. Zelfs in Amerika, waar ze graag uh, de wereld een lesje fatsoen leren, zijn ze wel een beetje beducht geworden. Dus uh, die optelsom maakt dat het onhelder is wat er moet gebeuren en dat het voor alle eventuele bondgenoten. Uh, niet heel erg aantrekkelijk of veilig is om nu eens fijn in te tekenen. Het moet kortom meer zijn dan een goede Amerikaanse PowerPoint-presentatie. Presenta We begrijpen dat president Obama op dit moment... met zijn veiligheidsadviseurs in het Witte Huis bijeen is... voordat zo rond half zeven minister Kerry een uh, presentatie gaat geven... waarin dat bewijs op tafel gaat komen. Marsje van, politiek commentator van NRC Handelsblad. Hartelijk dank. Goedemiddag. Wij en Zwaan bij de AWB, Waar staan de files? Nou, er staan er 28, maar ik haal er even twee uit, want er zijn twee flinke ongelukken gebeurd. Onder meer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 12 kilometer. Daar zijn de rijstroken net wel weer vrijgegeven. Dat is nog lang niet het geval op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwerbrug en knooppunt Gouwen, maar liefst 13 kilometer. Daar zijn drie rijstroken dicht na een ernstig ongeluk. Omrijden kan het beste via Amsterdam vanaf Utrecht over de A2. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1 Journaal. De gevolgen van de crisis zijn ineens heel duidelijk zichtbaar geworden in de toename van het aantal bijstandsuitkeringen. Over het hele vorige jaar kwamen er 12.000 mensen in de bijstand. En alleen al in de eerste helft van dit jaar waren dat er 21.000. Reden voor Jeroen de Jager om langs te gaan bij uitkeringsgerechtigden. Anja van der Brug, u bent uh, voorzitter van de Belangenvereniging voor Uitkeringsgerechtigden. Deze uh, forse stijging, want dat kun je het wel noemen volgens mij. Uh, had u die verwacht? Ik vind hem nog lager uitvallen. Hoezo? Nou, wij verwachten meer. Als u zegt wij verwachten meer, 21.000 nu in het eerste half jaar. Bijna dubbel zoveel als vorig jaar over het hele jaar. Uh, u verwacht meer in de tweede helft 2013. Wat krijgen we dan? We zijn uitgegaan van een verdrievoudiging van de aantallen van 2012. En waarschijnlijk hoger. Joop Schouten, u bent uitkeringsgerechtigde. U komt ook uit een e uitkeringsgezin, hè? jaren 80. Even die vergelijking met nu. Wat maakt u mee? Uh, nou, Ik merk dat, er, dat we minder uh, te besteden hebben. Veel minder. Uh, de begeleiding is uh, kaler geworden. De, ja, de situatie is eigenlijk niet te vergelijken. Wat verdiende u eigenlijk ooit? Ik verdiende 1.800 euro netto. En nu als uitkeringsgerechte? Uh, 1.100, nog wat. U heeft drie kinderen. Uh, hoe doe je het dan? Ja, hoe doe je het dan? Uh, je spaapotjes aanspreken, andere wegen zoeken. En uh, ik heb de in ieder geval nog één voordeel. Dat is dat mijn vrouw nog uh, in de zorg werkzaam is. Want wat betekent het voor uw gezin? Wat, wat uh, Heeft het zijn weerslag al? Uh, jazeker. Uh, waar we voorheen nog naar Appie gingen, moeten we nu naar de Little. Nou, moeten. Uh, we ontdekken wel hele nieuwe, goede product. Is op zich te doen? Zeker, zeker. Maar uh, de reserves worden wel aangesproken. En ik hoor u zeggen, de begeleiding naar werken is veel minder ook. Uh, ja, het is onpersoonlijker. Je kan je ei minder kwijt. Er is geen tijd. Even toch nog die vergelijking met de jaren tachtig. Uh, ook werkloosheid in die tijd. Uh, toen was er een groter sociale vangnet, vraagteken? Een beter sociale vangnet. Uh, er werd meer uh, meegedacht. Het, het was minder commercieel. Want nu, uh, nu is geld leidend. Toen was uh, het sociale aspect leidend. En je kreeg uh, iets meer in verhouding. Uh, de, de, het geld had meer waarde. Mevrouw van der Brug, uh, u verwacht dus veel meer uh, uitkeringsgerechtigden het komend half jaar. Dat betekent dat de gemeenten die, die uitkeringen gaan betalen, die bijstandsuitkeringen. Wat betekent dat voor de gemeente? Chaos. Het is gewoon onmogelijk. En hoe kan ik dat verwoorden dat het onmogelijk is? Voor de gemeente om dit direct uit te voeren? Absoluut. Ze weten al niet hoe ze de WMO moeten inbedden. Men heeft de WST, maatschappelijke ondersteuning, die ze zelf moeten gaan uitvoeren. Wet natuurlijk. natuurlijke personen heeft mij er vrij recent bij gekregen. Dat komt er allemaal bij. Dat kan men niet uitvoeren. De schuldgroepverlening. Dus al met al kun je zeggen dat deze toename... deze forse stijging van 21.500 jaar... dat is nog maar een tussenstand. Een enorme tussenstand. Van iets wat door niemand gecalculeerd kan worden. Wij verwachten een verdrievoudiging van 2012. En het kon wel eens hoger uitvallen. En deze aantallen van vorig jaar... komen men al niet aan. Dus hoe zijn de verwachtingen? Erg slecht. We gaan van meer uitkeringen naar minder subsidie voor kunst. Want de kunstsector krijgt zware klappen. Er wordt voor miljoenen euro's bezuinigd. Verslaggever Marcel Bril is om die reden in Amsterdam waar de uitmarkt begint. En hij onderzoekt wat er te merken is van die bezuinigingen. Uh, de brochures, Marcel vertelde, je, zijn dit jaar even prachtig als altijd. Um, het is niet te zien dat er wordt bezuinigd. Maar je bent op zoek naar theatermakers die misschien zich misschien wel afvragen... hebben we er nog wel zin in? Ja, dat is inderdaad een reële vraag. Want als er gesneden wordt in je subsidies waar je vroeger altijd gebruik van kan maken... dan is de vraag uh, of je uh, nog wel verder kan als uh, theater maken. Nou, ik heb hier een rondje gelopen. Het is allemaal nog heel erg vroeg, want het hele weekend is die uitmarkt. Maar de mensen die ik gesproken heb, die zeggen van... ja, het is nu eenmaal een gegeven dat er uh, bezuinigd wordt. En dan kunnen we wel boos blijven, dan kunnen we wel gaan protesteren. Maar wat we beter kunnen doen, is uh, gewoon onze kunsten vertonen. Nou, dat gaat hier de komende dagen dus gebeuren gevestigde orde is hier aanwezig, grote gezelschappen, maar ook jonge kunstenaars. Uh, eentje kwam ik tegen en die uh, staat nu bij me. Uh, Gable Roelofsen. Uh, wat is jouw specialiteit als kunstenaar? Ik maak uh, theater. En dat doe ik in Maastricht. En ik ben hier vandaag uh, gekomen om twee van onze samenwerkingspartners, de Amsterdam Fringe en de Reisopera, twee heel uiteenlopende partijen, te steunen. Omdat die zich vandaag en uh, morgen en zondag gaan presenteren. hier. Hoe is het om uh, in deze tijden van bezuiniging kunstenaar theatermaker te zijn? Het is taai, moeilijk. Het is, het is een vrij droog, droge boterham, maar je moet er, dus er wel echt van houden. En dat doen wij. En we, um, we gaan heel veel met heel veel uh, mooie plannen aan, uh, aan de leur. En uh, we gaan net zo lang op deuren kloppen totdat uh, mensen met ons gaan co-produceren of hun theater openstellen of met ons gaan samenwerken. En uh, op die manier lukt het, want we hebben geen vaste subsidie. Helemaal nooit gehad? Hebben jullie nooit een vaste subsidie gehad... wat veel gezelschappen en kunstenaars wel hebben gehad? Ja, wij hebben vorig jaar een prachtige beoordeling gehad... van een van die grote podiumkunstenfondsen... waarin staat fantastisch, eigenlijk verdienen jullie geld, maar de pot is leeg. En het is natuurlijk cru, in een ander tijdperk had je dan nu heel veel geld gehad... of gewoon geld gehad om iets te maken, en dat is natuurlijk gewoon nu niet zo. Maar wij zijn niet een van die partijen die uh, belangen verloren. Wij he, moeten gewoon nog langer uh, gewoon doorploeteren, en dat doen we. Maar hebben jullie dan helemaal geen last van die bezuiniging... Um, ja, we hebben daar we wel last van. We moeten uh, theater maken met één zangeres en met één piano... in plaats van met een orkest. En We hebben geen vrachtwagen. Al oh, Minder luxe is het geworden. Minder luxe en je moet inventief zijn. Uh, we zitten in Maastricht, dus we kunnen er, we samenwerken met Duitsland en België. En uh, dat, dat, dat, dat doen we. Je hoort uh, de geluiden vanuit de overheid bijvoorbeeld... een kunstenaar moet meer ondernemer worden. Is dat iets wat jij ook moet doen om, die, ook al is die boterham droog, te verdienen... Ja, wij zijn altijd ondernemers geweest. Wij, wij zijn al toen het Fringe net begon toen Verkochten wij onze eigen kaartjes en maakten onze eigen posters. En wij hebben eigenlijk nooit in, het in, het, uh, in dat productiehuizencircuit gezeten. Dus ik kan daar niet zo over, over meepraten. Het zit in ons, toevallig in ons DNA. En, uh, en, en wij zijn altijd uh, aanpakkers geweest op dat gebied. Ik kan me ook voorstellen dat uh, grote gezelschappen die nu moeten bezuinigen... toch mensen in willen huren om hun producties te maken. En dat jullie daar als jonge kunstenaars van kunnen profiteren. Ja, wat fantastisch is dat... een uh, uh... Vijf jaar geleden lachte iedereen om ons dat we op het Fringe Festival stonden en een paar jaar geleden kwamen die bezuinigingen en uh, toen kwam er opeens een operadirecteur naar de Fringe en dat was tien jaar geleden had je daar gewoon uh, om gelachen als iemand dat je dat vertelt. Een operadirecteur die jong talent komt scouten op een Fringe Festival. Fringe is inderdaad jong talent dat rondloopt uh, en dat uh, kunsten vertoont. Wat gewoon niet het establishment is en uh, wij waren absoluut geen establishment en de reisopera uh, die moest 90 man uh, ontslaan en die nieuwe directeur is gewoon heel creatief gaan worden die is overal gaan zoeken en kijken en die is bij ons Gekomen. En uh, uh, nu uh, gaan wij ons eerste grote zaalregie doen, uh, Carmen, uh, komende tijd. En, en we maken eigenlijk uh, uh, een nieuwe talentproductie uh, uh, bij hun. En we, uh, zij gaan een hele grote opera doen, Tristan op die En wij maken dan eigenlijk ook daar weer in de randen daarvan een, een kleine voorstelling. Dus men moet creatiever worden uh, omdat er gebrek is aan subsidie. Ja, Natuurlijk is dat taai, zo is de conclusie. Maar als ik uh, zo naar uh, deze kunstenaar luister, is het wel te doen. En straks ga je praten met mensen die gaan genieten van al die kunst in Amsterdam. Marcel. Zo is het. Ja, absoluut. Het loopt hier al redelijk vol met mensen die lekker op een bankje zitten in het zonnetje. Tot later. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Doekle Terpstra heeft de handdoek in de ring gegooid. Hij stapt op als voorzitter van Schaatsbond KNSB. Terpstra vindt dat hij niet kan aanblijven... door de kritiek van met name Sven Kramer op zijn functioneren. Terpstra wilde zelf niet in deze uitzending reageren. We hebben contact met Jochem Uitenhagen. Goedemiddag. Goedemiddag. Oud Schaasser, lid van de atletencommissie van de KNSB. Kramer noemde Terpstra incompetent. Ben je het eens? Nou, kijk, ik denk dat um, wat belangrijk is... en daar is heel veel uh, over te doen van vandaag... vandaag merkt dat er onduidelijkheid is wat er is gebeurd bij de ledenraad. Maar eerst even de mijn vraag. Was hij incompetent in jouw ogen? Ik vind dat hij uh, op een aantal gebieden gewoon niet voldoende competent is, laat ik het zo zeggen. En welk gebied sprong daarbij uit? Nou, als je gaat kijken... Wat, uh, ik, ik vind het één ding graag helder maken. Bij de ledenraad is er gestemd over het vertrouwen in de integriteit van de voorzitter... omtrent de ijsbaankeuze. Hier in deze week. Eerder deze week, en daar hebben wij ook als atleten gezegd... ...vertrouwen in de integriteit van de heer Tertsen omtrent de IJslandkeuze is er. Dat is iets anders dan dat er wordt gezegd van we hebben vertrouwen in het totale beleid van de KNSB. Want dat is het niet. En dat moet wel even helder zijn. En dan kan je namelijk op het punt ook verder gaan kijken als je gaat kijken naar de zaken waar we als atleten zeggen van... wij vinden dat een, aantal, dat een aantal dingen niet goed lopen, dan praat je dus wel over beleidsmatige zaken. En dan zeg ik van, dan denk ik dat het bestuur, en daar is uiteindelijk het bestuur het verantwoordelijk voor de directie van de KNSB... en dan is de heer Terps de voorzitter ervan, dat zo'n er aantal dingen gewoon inderdaad echt niet goed gaan. Want wat gaat er dan met name niet goed? Wat springt eruit? Nou, als je gaat kijken wat de afgelopen jaren is gebeurd, zijn er meer en meer zijn we gelukkig, en dat is heel positief, zijn we tot elkaar gekomen. En dat er meer wordt gesproken met de atleten, ook meer met de merkteams wordt gesproken. Want dat zijn gewoon hele belangrijke partijen in, het, in de topsport. En We praten hier ook echt over de topsport, niet over de brede sport. Um, als dan blijkt, op het laatste moment, als puntje bij paaltje komt, dat er beslissingen worden genomen waar uiteindelijk toch de merkteams, maar voornamelijk de atleten, niet in gekend worden. Ja, dan wordt er natuurlijk enorm veel vertrouwen weggegooid. En dat is wat er is gebeurd de laatste tijd. Jullie voelen je niet serieus genomen in de gesprekken... die jullie met, uh, met het bestuur hebben gehad? Uh, nou, we hebben geen gesprekken met het bestuur gehad. We hebben voornamelijk besprek, gesprekken gehad met uh, de directie. Maar ik denk dat daar ook uh, het probleem zit. Dat er onvoldoende op de hoogte is binnen het bestuur... Waar, uh, met de problemen die er binnen de atleten spelen. En dat daar, uh, dat daar misschien wel het, het grote gat zit. Maar ligt dan niet de competentievraag bij de, bij de directie... als die jullie niet serieus nemen? Nou, als je kijkt naar hoe de structuur op het moment van de KNSB werkt... is dat het bestuur verantwoordelijk is voor die directie. En dat is een, is een, is een terechte vraag. En daar zou ook zeker naar moeten worden gekeken. Wij zijn heel blij dat wij dinsdag een afspraak hebben met die directie... om onze, uh, ja, ons ongenoegen nog maar weer kenbaar te maken... van hoe wij een aantal dingen gewoon willen in de toekomst. Want zoals het nu gaat, ja, daar, zijn we gewoon er, daar zijn we gewoon niet bij mee. Maar dan hebben jullie of jezelf niet uh, helder genoeg gemaakt... of de directie heeft gewoon een eigen keuze gemaakt. En dan zouden zij daar eigenlijk verantwoordelijk voor moeten worden gehouden. Nou, dat is een conclusie die je zou kunnen trekken. En ik denk dat daar het laatste woord ook nog niet over is gezegd. En ik denk dat daar uh, de, de strijd ook wel is gevoerd. En dat is ook wat er bijvoorbeeld wel, als je het hebt over die ijsbaankeuze over gezegd is. Dat er inderdaad wel strijd is geweest tussen de voorzitter en die directie rond die hele ijsbanenkeuze. Maar dat is iets, daar zijn wij geen partij in. Wij hebben van doen met, uh, met bespreking met directie. Maar uiteindelijk is het bestuur daar wel verantwoordelijk voor. En dat is zoals de feiten zijn. En nu is het uiteindelijk een schaatser geweest, Sven Kramer, die hem eigenlijk uh, pootje heeft gelicht. Men heeft gewoon zijn kritiek op, haar, op straat gegooid, zoals hij er tegenaan kijkt. En dat is uiteindelijk een ieders goed recht. Uh, We hebben gisteravond namens de Atletenvereniging wel persberichten uitgestuurd. waarin wij ons ongenoeg kenbaar maken over het feit hoe er wordt gesproken. Over het feit dat, nou ja, wat ik eigenlijk net het gesprek met begon. dat het herstept over vertrouwen dat het rond de ijsbaankeuze ging. Maar niet over het algemene vertrouwen. Um, wat ik uh, zeer betreur, is uiteindelijk wat ik gemiste kans vind. is dat de heer Tertsen zegt: ik stap op. in plaats van gewoon het gesprek met ons aan te gaan. om te kijken van hoe hij een aantal zaken kan. Uh, dat ja, je eigenlijk gewoon recht kan trekken. Maar die kans, die, uh, ja, die handschoen pakt hij niet op. Maar gelet op de situatie, is het goed uh, dat hij is opgestapt? Ja of nee? Uh, als ik een ja of nee antwoord moet geven, dan zeg ik ja... omdat nu wel blijkt dat er echt iets moet gaan gebeuren. We gaan het zien volgende week als jullie praten met de directie... Jochem Uitenhagen, lid ja. van de atletencommissie van de KNSB. Dankjewel. Graag gedaan. Ondernemers die actief willen zijn over de grens. Wat doen jullie daar nou voor?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 De woningbouwcorporaties accepteren de verhuurdersheffing die ze moeten gaan betalen. Ze hebben met minister Blok een akkoord gesloten over investeringen in de bouw. Het gaat om 400 miljoen euro uit het energieakkoord. En de corporaties krijgen een btw-voordeel van 60 miljoen. Vloerisolatie met peurschuim is niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat zegt TNO na onderzoek in 17 huizen. De bewoners hadden gezondheidsklachten zoals geïrriteerde huid en ogen, hoofdpijn, benauwdheid en duizelingen. Metingen wezen uit dat er wel stoffen in de lucht zaten, maar in veel te kleine hoeveelheden om gevaarlijk te zijn. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry had vandaag een persconferentie volgens de laatste berichten om half zeven Nederlandse tijd. Verwacht wordt dat Kerry komt met meer concrete bewijzen dat het regime van president Assad achter de aanval in Damascus zit, waarbij waarschijnlijk gifgas is gebruikt. En Tino Boutersen, de zoon van de Surinaamse president Desi Boutersen, is in Panama gearresteerd. Volgens de Surinaamse nieuwsite Star News had de Amerikaanse politie een val opgezet, omdat Boutersen betrokken zou zijn geweest bij wapenhandel. Dino Bouters is al vaker betrokken geweest bij internationale criminele activiteiten. In 2005 werd hij in Paramaribo veroordeeld tot acht jaar cel... voor drugs- en wapensmokkel. Zijn vader was toen nog geen president. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. De weersverwachting, de weersverwachting krijgt u van Gert Hiemstra. Het is vrijwel overal droog, maar er trekken ook enkele verspreide buien over. En vanavond is er vooral in het oosten kans op buien. En verder zijn er opklaringen, maar vannacht neemt de bewolking... vanuit het westen toe op de nadering van een koufront... De tweede helft van de nacht gaat het in het westen af en toe regenen... en het koelt af naar 16 graden in het westen tot 13 in het binnenland. Plaatselijk kunnen ook mistbanken ontstaan. Morgenochtend is het bewolkt, dan regent het af en toe. Dat regenachtige weer duurt het langst in het oosten en zuidoosten van het land. Morgenmiddag klaart het in het westen en noordwesten geleidelijk op. En dat betekent niet direct dat het droog wordt. Ook morgenmiddag ontstaan er enkele buien, vooral in het noorden. En de temperatuur die bereikt morgen 19 à 20 graden. De wind waait morgen uit het noordwesten is matig, windkracht 3 à 4. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5. Zondag is er veel bewolking, af en toe trekt een bui over. Het is dan duidelijk frisser dan we gewend zijn, ongeveer 18 graden en er staat een stevige wind. Na het weekend een droog en rustig weertype en de temperatuur loopt weer op naar een graad of 25 op donderdag. En voor de verkeersinformatie gaan we naar bijna Zwaan bij de ABB. Er zijn vrij veel ongelukken gebeurd. De meeste vertraging zien we op de wegen bij Utrecht. Uh, ook Lange file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. En bij Rotterdam op de A15. Maar wat echt opvalt zijn dus die ongelukken. Onder meer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar staat file tussen knooppunt Empel en Zalbommel. 7 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Speelvertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Meersen en Maastricht 7 kilometer. Kettingbotsingen op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Knopend Gouwen maar liefst 15 kilometer file. Drie rijstroken zijn dicht, kunt beter niet aansluiten. Verkeer van Utrecht naar Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam, een aanrijding in de dagelijkse file bij de afrit Berg en Rode Reis. De rechterrijstrook is dicht. En de A58 van Tilburg naar Eindhoven bij Oorschot 5 kilometer Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Ik ga naar managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur 's besteld is morgen al in huis en vanaf 20 euro is de verzending gratis. managementboek.nl, gewoon meer.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 Haar liefde. Dat jij nooit meer kunt zingen. Onze muziek. Man, hij, gelooft in hij gelooft in mij. Het ware verhaal van de man die zong wat wij voelen. Wegen succes verlengd tot met december 2013. Reserveer via 0900-1353. 45 cent per minuut. Of op hijgelooftinmij.nl. De V van Visma. Dat is de V van verantwoorden. Van vooruitkijken. Van voorsprong. Boek ook een voorsprong. Met accountview. De bedrijfssoftware van Visma. Kijk op vismasoftware.nl. Inzicht, grip, resultaat. Ondernemers die actief willen zijn over de grens, wat doen jullie daar nou voor?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 Voorsprong boeken? Kijk voor Accountview Bedrijfssoftware op vismasoftware.nl. Zes over half zes. Goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1 Genaal. Over een klein uurtje, zo rond half zeven. We verwachten dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry iets gaat zeggen over de situatie in Syrië. Bewijsmateriaal eh, over die gifgasaanval. Nu, de Britse premier Cameron is teruggevloten door zijn parlement en Groot-Brittannië de facto dus is afgehaakt voorlopig, staat president Obama minder sterk. En daarom is steun in andere landen in Europa en ook in de Arabische wereld van groot belang. Contact met Bertus Hendricks. Goedemiddag. Goedemiddag. Miroost, bij instituut Klingendaal. Op welke Arabische landen kan Obama rekenen en in welke mate? Nou ja, de, de landen die uh, tot nu toe alle politieke cover zogenaamd hebben gegeven... dat is, uh, zijn de Golfstaat en dan met name Saudi-Arabië en, uh, en Qatar... die ook uh, uh, in de Arabische Liga het voortouw hebben genomen. De Arabische Liga heeft in een eerdere fase al uh, Syrië dit maatschap uh, geschorst. En uh, uh, toen de chemische aanval uh, had plaatsgevonden... Uh, heeft de Arabische Liga gevergaderd en gezegd dat het Syrische regime daarvoor verantwoordelijk was... Uh, dus uh, die twee landen die, dat zijn een beetje de, in, die aan de spits staan... er zijn ook andere landen die uh, bijna per uh, definitie misschien wel mee eens zijn. Neem bijvoorbeeld Jordanië, maar die zeker uh, zich heel erg gedijst zal houden... omdat ze bang zijn voor uh, uh, reactie van Syrië. Dat is een buurland. Een land dat Algerije zal ook niet uh, gauw meegaan... met een soort interne uh, interventie. Libanon, uh, dat kan zich niet permitteren om iets anders te doen... dan uh, wat, uh, wat Syrië vindt. En Irak eigenlijk ook, maar... Uh, desalniettemin hebben we in de afgelopen periode... toch steeds de Arabische Liga bereid gevonden en klaarstaand... om politieke steun te geven aan Obama. Ja, ah, politieke steun. Ik zou het willen hebben over mogelijke actieve militaire steun... vanuit die regio aan Amerika. Wat zie je dan mogelijk gebeuren? Nou, eh, ik denk niet dat er zich zal herhalen wat eh, gebeurd is toen Saddam Hussein uit Kuwait eh, moest worden verdreven door Bush eh, Senior. Toen was het heel belangrijk om Arabische troepen ook te hebben. Toen hebben Egypte en Syrië hebben dus eh, troepen geleverd, op, eh, meer symbolisch, maar het was politiek ontzettend belangrijk. Dat zit er nu niet in, maar wat we wel weten is dat Saudi-Arabië en Qatar op dit moment al heel actief wapens leveren aan de rebellen. Weliswaar niet de zware wapens eh, die ze allemaal zouden willen hebben, maar zij zijn het meest actief in de, in de strijd militair te ondersteunen, maar ze denken niet dat ze militair een rol zullen spelen als Obama besluit om Syrië te gaan bombarderen met kruisraketten. Want een mogelijk eh, militair conflict in Syrië heeft natuurlijk ook eh, gevolgen voor de relatie met Iran en dat is natuurlijk een factor die die landen in de Arabische wereld in de gaten houden. Dat is de voornaamste drijfveer. Er wordt in Syrië wat de Engelsen dan noemen een proxy war. Dat is een stroommannenoorlog dat je in feite achter grotere tegenstellingen, moet, aan, aan, aan grotere tegenstellingen moet denken. Nou, Het grote obsessie van Iran en de Arabische Emiraten... dat is de grote rol van Iran in dat, in dat gebied. Van Saudi-Arabië en Qatar, die zijn bang voor Iran. En als de actie tegen Assad niet uh, zou lukken, of als Assad daar versterkt uit de voorschijn zou komen... met steun van Hezbollah, met Iran en steun van de Russen... dan is dat machtsevenwicht in de Arabische Golf uh, verslechterd... ten nadele van Saudi-Arabië en, en de andere Golfstaten. En dat is wat eigenlijk de, de drijvende kracht is... achter alle beslissingen van die, uh, van die land. En daarom kan Obama op hun steun rekenen. Uh, staat tegenover dat uh, uh, sinds de machtwisseling in Egypte... Uh, Morsi had uh, de diplomatieke banden met Syrië verbroken. Die heeft uh, uh, heel erg anti-Syrische Assad-politiek gevoerd. De generaals die hebben duidelijk gemaakt dat zij niet zullen meedoen aan wat voor militaire actie tegen Syrië dan ook. De stand van zaken. Kijk hoe dat de komende dagen gaat. Bertus Hendricks van Klingendaal, dankjewel. Zojuist was de finish in de zevende etappe in de Ronde van Spanje. Een vrij vlakke etappe was het over bijna 206 kilometer. Joost van den Berg hier in de studio. Dat staat hier op mijn scherm waar het begon en waar het eindigde. Maar ik ga me daar niet aan wagen. Vertel jij het maar. Waar het eindigde gaan we ook niet zeggen. Maar het, was een, het is een soort voorstad bedoelde, van Sevilla. Dat, ja. dat zegt meer. Ze reden eigenlijk de laatste kilometers ook om en door Sevilla heen. Gisteren, daar moet ik even weer aan refereren, Tony Martin net niet, hè, solo... 177 kilometer in de aanval. En, dan en op het meter, einde net, net ingehaald door een voorpost van het peloton... met wat B-sprinters erin. Nou Vandaag zou er dan een echte sprint moeten komen. Maar het was weer hommelis in de ronde van Spanje. Er zijn geen echte sprintersploegen. En het is een heerlijke chaos in de slotfase. En nu reden op 10 kilometer van de finish twee mannen weg. En het waren niet tenminste de, de wereldkampioen Gilbert. En een ploeggenoot van Tony Martin, Stibar. Dat is een Tsjech en die heeft een goede week geleden... anderhalf week geleden de Eneco-tour gewonnen. Nou, mag jij vragen, werd het een sprint? Of? Uh, nou, uh, werd het een sprint? <laughs> Er werd vol gesprint achter die twee, maar die Stibar deed het slim. Die zat achter Gilbert en die heeft nog niks gewonnen dit jaar in die regenboogtrui. Het is te tragisch voor voor. In 2011 won Gilbert alles dit jaar nog helemaal niks. Vorig jaar ging het matig en werd hij dus wel wereldkampioen. En nu dacht hij, ik ga eindelijk een ronde etappe winnen. In de Vuelta ga ik een rit winnen. Maar die Stibar bleef hem op de streep. Nou, ik denk zeven centimeter voor. Wow. Eén Stibar, twee Gilbert en drie een Duitser van de Belgian ploeg, Robert Wagner en dat was weer een meter of acht. Ik vind dat toch ook wel iets hebben, hoor. die tragiek in die sport net niet winnen. Geweldig, grandioos en vooral moeten ze zo doorgaan. Maar morgen wordt het weer klimmen, dan wordt het weer serieus werk in de Vuelta. Want nog geen grote veranderingen vandaag in de klassementen? Hè? Niets, helemaal niks. Nee. Okay. Joris van den Berg, dank je wel. Het wordt niet makkelijk voor het Mexicaans-Amerika-mobiel om KPN over te nemen. De beschermingsstichting die de overname dwarsboomt... vindt dat de Mexicanen eerst nog een boel moeten uitleggen. Jacques Schraven, oud-werkgeversvoorman en voorzitter van de stichting, zegt er dit over. We hadden geen keuze. In dit geval uh, is het een, een gewone overval, kan je zeggen. Want dat blijft het. Ook al hebben ze van tevoren even gebeld met het bestuur van KPN. Ook de overheid uh, weet niet goed waar hij aan toe is. Dus dat proberen wij zo snel mogelijk te beëindigen, deze onzekere toestand. Ons gaat het om een, een nette deal. Een nette deal. Dat roept door een hoofdvraag vragen op die ik stellen aan Peter Paul de Vries. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Investeerder, oud-directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Begrijpt u de vraag die de stichting heeft? Um, nou, eerlijk gezegd niet. Ik was... Uh... Zeer verbaasd, bijna geschokt dat ik gisteren zag... dat deze beschermingsconstructie van stal was gehaald. Hoezo? Want er staan 4,2 miljard aandelen uit. Dat zijn mensen die daar geld voor hebben betaald en er iets voor verwachten. En er komen nu 4,2 miljard nep-aandelen bij... Die, waar, die dan naar de stichting gaan, die daar ook niet de volle prijs voor betaalt. Uh, en uh, die daar wel op gaat stemmen. En daarmee worden de verhoudingen op, op, op scherp gezet, terwijl... Uh, er eigenlijk geen bewijs is dat, uh, dat er iets mis is met uh, Amerika Moviel. Uh, deze constructie is tegen belagers, ik zou zeggen uh, verkrachters, criminelen, mensen die iets verkeerds doen. Uh, en nu komt er het verhaal dat er aan bepaalde formaliteiten niet voldaan is. Ik denk dat, laat ik, zeggen, ik ben helemaal niet voor de verdediging van slim en amerika Moviel. Ik denk helemaal niet dat ze zich niet aan de regels hebben gehouden. Maar dat is wel precies wat die stichting zegt. Vandaag in die persconferentie. Het, de, geen goed gedrag. De spelregels zijn niet gevolgd. Het moet ordelijk worden geregeld. Het gaat niet op de manier zoals ze nu, nu doen. Want we hebben te maken met een vijandige overname. Uh, de Mexicanen bekommeren zich niet om de belangen van betrokkenen in Nederland. Het is een Wildwest-situatie, zo wordt verteld. Ja, dat is wel grappig. Um, uh, Waarom is dat uh, grappig? Zou, zou het zou nou logisch zijn als iemand dat zou zeggen dat dat de topman van KPN zou zeggen. en De topman van KPN zegt dat niet. En die zegt, dat zegt hij al vijf kwartalen niet, sinds mei 2012. En waarom zegt belang... hij dat niet? Um, eigenlijk, als ik nou goed kijk in die periode... Um, Amerika Movil mocht twee commissarissen leveren, was geen bezwaar tegen. Ze deden een tenderbot, ze namen 30 procent, was geen bezwaar tegen. Amerika Movil mocht 900 miljoen op tafel leggen uh, met die emissie... om de schulden te verlagen, dat was er geen probleem samen onderhandelen voor een betere deal over EPLUS was geen probleem. En opeens, ik zeg, die partner van vorige week, dat is nu opeens de vijand... is volstrekt een ongeloof, ongeloofwaardig verhaal. En als ik, ik heb toch ik ik, ik uitgekeken naar die persconferentie... en uiteindelijk viel me dat ontzettend tegen... Eh, want ze hebben niks, eh, eh, die stichting. Wat ze eigenlijk zeggen is, ja, we vinden dat ze het netter moeten doen... via de officiële via de, via de voorduur. Dan moeten ze een betere deal onder, uit onderhandelen en meer garanties geven. En dan vraag je welke, eh, eh, welke betere deal, hoeveel moet het dan zijn? Ja, daar gaan we niet over. Maar, en dat maar, is natuurlijk een zwak verhaal. Maar daar gaan we niet over. Het zijn niet de mensen die in die stichting zitten. We lopen ze even af. Peter Wakki, oud-topman Ahold, Jacques Schraven... oud-topman Shell, Pieter Bouw, oud-topman KLM. Twijfelt u aan hun deskundigheid? Nou, het is, laat, ik zeggen, laat me nou eerlijk zijn, het is natuurlijk de oude garde. De garde die 10, 20 jaar geleden aan het bewind was. Jacques Schraven is de man die... Maar een die, oude garde die... kun je ook omschrijven als wijze heren. Ja, dat is zijn, Laat ik zeggen, Jacques Schraven was de man die de koetkekoet... Uh, -koet, de topbeloningen en de topbonussen verdedigde. Ja, en Wakkie is een vrij opportunistische advocaat. Een geweldige advocaat overigens, die ook veel goed werk heeft gedaan bij, bij uh, haalt, Maar het, ik heb wel een beetje het idee dat zij hun finest hour hebben. Zoals de nacht van Wiegel is het nou de, de, de ochtend van uh, Schraven en van Wakkie. Maar, het, maar wacht je... even, zij doen dat toch niet voor zichzelf? Zij zitten er als stichting om de belangen van KPN in Nederland te vertegenwoordigen. Dat nou, ik is, denk dat de eerste die dat moet doen is de, is de top van KPN. En als het vijandig is, dan moet de top van KPN dat zeggen. En als er iets mis is met Amerika Moviel, moeten zij dat zeggen. Dan moet niet die stichting dat zeggen. Maar ik denk dat dit een, ik denk dat dit een, uh, een barrière is die wordt opgeworpen. Bewust maar, ook, om powerplay tuurlijk, af te En, zeggen, bij de en misschien is wel het, het effect, het zou nog best kunnen zijn... dat ze nog een keer om de onderhandelingstafel gaan. Maar als ik nou in dat persbericht van Amerika Moviel zie... dat er gesprekken waren deze week... en dat er ook voor vandaag een gesprek was gepland... en dat dat wordt... Afgezegd. Dat betekent helemaal niet dat ze niet on speaking terms waren. Maar ik, laat ik, zeggen, ik, ik denk niet meer dat je dat kan tegenhouden. Het, het moment om tegen te houden was... Uh, vijf kwartalen geleden. Toen heeft KPN ook echt gezocht naar, naar een andere uh, bieder, een serieuze Europese bieder. Het is gewoon niet gelukt. En dan, uh, en dan houdt het op. Dus ik denk uiteindelijk dat deze constructie gewoon een heel tijdelijk effect heeft. Ik zou zeggen 70% kans dat die overname binnen een half jaar doorgaat. Misschien 20% dat het langer duurt en, en 10% dat het niet doorgaat. Maar je stopt het op deze manier niet. Want slim gaat nu niet zijn belang verkopen. De heren van de stichting kunnen wel willen wat ze willen. Dat gaat niet gebeuren. Uh, ik denk dat ze een rimpelingetje zijn in deze strijd... maar dat, ze niet, dat het niet opeens helemaal veranderd is. Peter Paul de Vries, oud-directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Dank voor uw komst. Graag gedaan. De situatie op de Nederlandse wegen. De Nederlandse er zijn een paar ongelukken gebeurd die lokaal voor veel op zorgen. Vooral op de A12 is het mis van Utrecht naar Den Haag. Daar staat tussen Woerden en knoopend Gouwen maar liefst 16 kilometer file. Drie rijstroken zijn dicht. Pas over een half uur gaat er waarschijnlijk weer een extra rijstrook vrij. verkeer van Utrecht naar Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam. Over de A2, A9 en de A4. En de file op de A58 valt op van Tilburg naar Eindhoven. Bij best 8 kilometer. En ook dat komt door een ongeluk. Het Overdiek op Twitter. Vanavond om 9 uur gaat met een groot feest in Breda. De Redhead Days van 2013 van start. dag. Dus zette ik bij mijn dagelijkse Twitterroulette alles op rood. En stuitte op apenstaart René van M. 1225 volgers. Zijn 1378ste tweet was deze. Op de dag kun je ook meedoen aan een wedstrijd. Wortel gooien. Zucht. Er moest natuurlijk iets ludieks op het programma. René van Meurs, goeiemiddag. Goedemiddag, hallo. U, u bent én stand-up comedian, en roodharig... en beroepshalve aanwezig bij de roodharige dag dit weekend in Breda. Maar wortel gooien, dat moet een grap zijn. Uh, nee, nee, helaas was het maar zo. Het staat echt op het programma van half twee middag tot vier uur... kun je op het kerkplein in Breda meedoen aan een wedstrijdje wortel gooien. En, en daar bent u goed in als roodharige? Ik, ik heb geen idee wat ik me daar nou weer bij voor moet stellen, maar... Ik denk dan altijd, ja, er, er moet natuurlijk iets geks op het programma. En in, in, in dit geval wordt dat gooien. Ja, nou volgens mij bent u ook iets geks natuurlijk als stand-up comedian in dat programma op zondagmiddag gaat u dan de draak steken met roodharigen... of krijgt u juist de niet roodharigen ervan langs van wat u gaat zeggen. Nou, ik, ik wil eigenlijk het concept roodharige dag wel eens aan de kaak stellen. Oeh. Want ik vind dat eigenlijk niet zo nodig. Want? En dat klinkt, ja, dat klinkt misschien een beetje gek om dat als roodhaarige te zeggen... maar ik vind uh, dat wat er op je hoofd zit, dat doet er helemaal niet toe. Het gaat er natuurlijk om wat er in iemands hoofd gebeurt. Ah. En om dan een dag in het leven te roepen om uiterlijke kenmerken te gaan vieren... Ik vind dat een beetje over de top. Terwijl we vanmorgen de directeur van de stichting Roodharigen in de uitzending hadden... en hij stelde met grote ernst vast dat Roodharigen... juist en waarschijnlijk omdat ze meestal geplaagd zijn in hun jeugd... sterkere persoonlijkheden hebben en dat ze assertiever zijn. Herkent u zich daarin? Ik vind, het, ik vind het wel meevallen, maar misschien heb ik ook het geluk gehad... dat ik niet zo heel veel gepest ben, hoor. Dat kan ook. En, en bovendien is een belediging natuurlijk pas een belediging... op het moment dat jij hem zelf als zodanig interpreteert. Hmm. En ik loop vaak zat over straat dat mensen roepen... Hey, rooie!" En dan denk ik, ja, dit kan een belediging zijn... maar volgens mij constateert deze jongen gewoon een feit. Zelfspot hoort natuurlijk bij een stand-up comedian. Hè? Wat is volgens u de meest harde, genadeloze grap over roodhaarigen? Nou, je hebt uh, uh, een, een South Park aflevering gehad waarin uh, door de makers van het programma uh, gezegd werd dat roodharigen geen ziel zouden hebben. En die krijg ik nog vrij regelmatig uh, <laughs> terug, inderdaad. Die is hard. Ja, het u roodharig als voorbeeld? Uh, ja, Anne van Duin en Sylvia Millekom en Pippi Lange. Nee, helemaal niet. Nee, echt helemaal niet. Het, het, het, wat, wat ik al zei, het is voor mij helemaal geen ding. Ik ben toevallig met roodhaar geboren en dat is het dan. En, en voor de rest, volgens mij, ja, ben ik veel interessanter... om wat ik zeg en wat ik doe dan om hoe ik eruit zie. Dan moeten we toch even afsluiten met de filosofische gedachte. Wat moeten wij, wij, wij zeg ik, als niet-roodharigen... nooit, maar dan ook echt nooit vergeten over mensen met rood haar? Dat wij ook maar gewoon mensen zijn. Gewone mensen. En uh, zondag ja. gaat dat leiden tot het, uh, uh, een oproep tot het opheffen van Roodhagedag. We zijn erbij. Zondagmiddag Helemaal in Breda. Goed. René van Meurs, Talkie dank door. je wel. Dag. Doei! Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Roon5 en Christina Aguilera. Het NOS Radio 1-journaal Media Overzicht. Mariel het parool onthult dat een Amstelveense schooldirecteur heeft zitten jokkenbrokken... toen hij zei dat zijn school ook een zogeheten Steve Jobs school zou worden. Het is de school waar de dochter van opiniepeiler Maurice de Hond op zit. De hond is de belangrijkste promotor van het onderwijs met een iPad. In het parool valt te lezen dat de schooldirecteur het etiket Steve Jobs school heeft gebruikt... om bij de gemeente een subsidie binnen te harken van 50.000 euro. Onder ouders was onrust ontstaan over de plannen. De schooldirecteur zegt dat hij naïef is geweest en alleen maar een vaag idee... Had wat een Steve Jobs-school eigenlijk is. De biografie van Steve Jobs staat overigens op nummer 4 in de top 10 van best verkochte biografieën in Nederland, schrijft NRC Handelsblad. Volgens de Krant raken Nederlandse lezers verslingerd aan levensverhalen van beroemdheden. De omzet steeg afgelopen jaar met ruim 8 terwijl de boekenbranche als geheel zo'n 6 inleverde. De top 3 van best verkochte biografieën bestaat overigens uit sporters, met die van oud-voetballer en commentator René van der Gijp. Jawel, op nummer 1. In alle media aandacht voor het overlijden van Nobelprijswinnaar Seamus She Heaney, de Ierse dichter die vandaag op 74-jarige leeftijd is overleden. De president van Ierland, Michael Higgins, zelf ook een gepubliceerd dichter, omschrijft in The Irish Times Heaney als warm, humoristisch, zorgzaam en met veel Noord-Ierse waardigheid. Hij herinnert eraan dat generaties Ieren de gedichten kennen. Hini op zijn buurt werd beïnvloed door dichter Gerard Manley Hopkins, een 19e eeuws Engelse dichter die de victoriaanse poëzie vernieuwde en heel kort durfde te zijn in zijn gedichten. Hini vertelt erover in een interview met de BBC van begin van het jaar. One of my favorites is a two-line local rhyme, which I think is actually a poem now. It's kind of, too late, too late shall be the cry. The Belachy bus goes sailing by. And that's a poem. That's a poem, yeah, definitely. De Nederlandse apendeskundige Frans de Waal is door de Universiteit Utrecht benoemd tot hoogleraar. De Waal bestudeert het gedrag van apen en legt vaak verbindingen met menselijk gedrag. In februari zat hij bij Pauw en Witteman om te praten over empathie bij dieren. De Waal, die aanstekelijk kan vertellen, heeft lang in de Verenigde Staten gewerkt... en heeft nogal de neiging om apen als mensen te zien. Wij hebben in onze groep op het ogenblik hebben we een oude vrouw zitten... die bijna niet meer kan lopen. Die heeft uh, artritis, hoe heet dat in het Nederlands? Atritis. Uh, dus als die probeert in een of andere klimstructuur te komen... dan lukt het haar niet. En dan zijn er jongere vrouwen die achter haar staan... en haar grote komt zo omhoog duwen tot ze erin. We hebben het over, over chimpansees nog steeds. Ja, ja. Waarom doen ze dat? Omdat die vrouw in de weg staat? Nee, nee, nee, nee. want, want ze, doen het, ze doen het ook als ze zelf heel gemakkelijk op een andere manier erin kunnen komen. Ze doen het voor haar? Ze doen het voor haar, ja. Kunstenaar Daan Rozegaarder, die zondag in zomergasten zit... heeft een internationale designprijs gewonnen van een half miljoen euro... voor een slimme snelweg, valt te lezen op de site van NRC Handelsblad. Samen met een wegenbouwer bedacht hij een snelweg... waar de beleiding oplicht in het donker. Zoiets als de glow-in-the-dark sterretjes op het plafond van een kinderkamer. En dit licht maakt lantaarnpalen overbodig. Vast een goede vraag voor komende zondagavond zomergasten.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 Gebruik je hoofd. Triodosbank. Bank. Bel 0800 6110. MKB Brandstof. Rust in je kop of je geld terug. Wij hebben geen kosten en huur van een winkelpand. Daarom betaalt u zo weinig. mkbkantoorartikelen.nl Ondernemers die actief willen zijn over de grens, wat doen jullie daar nou voor?